Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de manier waarop het wapenbezit in Nederland is geregeld. Dat gebeurt op verzoek van minister Opstelten, naar aanleiding van de schietpartij in Alphen. De man die daar zaterdag zes mensen doodschoot, had verschillende wapenvergunningen. En volgens het OM was hij suicidaal. Burgemeester Eenhoorn van Alve aan de Rijn heeft een bezoek gebracht aan het winkelcentrum waar de schietpartij was. Hij sprak lof uit voor de winkeliers die hun deuren vanochtend weer openden. Ik heb grote bewondering voor hun moed, zei Eenhoorn. Winkeliers konden kiezen of ze hun winkel weer zouden openen. Verreweg de meesten deden dat. Onder de zes doden van het drama in Alve was een winkelier. In Wit-Rusland is een aantal verdachten opgepakt van de bomaanslag van gisteren. Hoeveel het er zijn en waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. Bij de aanslag op de metro van Minsk vielen twaalf doden. Ruim 200 mensen raakten gewond. De oppositie in Wit-Rusland is bang dat president Lukashenko de aanslag gebruikt om tegenstanders nog harder aan te pakken. De voormalige Libische minister van Buitenlandse Zaken, Moussa Kouza, mag Groot-Brittannië verlaten. Koussa werd daar sinds eind vorige maand ondervraagd, onder meer over de Libische betrokkenheid bij de aanslag in 1988 op een vliegtuig boven Lockerbie. Koussa vluchtte vorige maand naar Groot-Brittannië uit protest tegen de aanvallen van Gaddafi op burgers. Hij wil nu vanuit Qatar de Libische opstandelingen gaan helpen. Op Schiphol heeft de douane bij twee reizigers ruim 110.000 euro aan contant geld onderschept. Een Kroatisch meisje van 14 werd vorige week aangehouden met 38.000 euro. Ze is door de kinderbescherming opgevangen. Een man uit Maarsen wilde naar Curaçao vertrekken met 75.000 euro in zijn sokken en schoenen. Mensen moeten de douane van tevoren inlichten als ze meer dan 10.000 euro willen meenemen.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 Let me get that no guy, don't get a little close up and buy me out.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 I do the boogie line Tweets I try to do the boogie line Tweets I try to do the boogie line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 smile Ta Tom, Tom, Tom, Tom, Tom.